Uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Het was de afgelopen dag de warmste 29 juni ooit in de beeld gemeten. Volgens Weerplaza steeg de temperaturen even na 6 uur vanavond naar 31,1 graden. Net iets warmer dan de 31 graden die werd gemeten op 29 juni 1957...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 Een Poolse minister dreigt met een boycott tegen winkelketen Ikea... na het ontslag van een medewerker die kritiek had op een LHBTI-evenement van het bedrijf. De katholieke medewerker zette op het intranet van het bedrijf... bijbelse teksten over moorden op homo's. Toen hij die niet wilde weghalen, werd hij ontslagen. De man krijgt steun van de minister van Justitie. Die vindt dat buitenlandse bedrijven mensen met andere ideeën discrimineren.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 De tegenstander van Oranje in de halve finale van het WK Voetbal is Zweden. De Zweedse vrouwen versloegen vanavond Duitsland met 2-1. De halve finale is woensdagavond in Lyon. En de andere halve finale wordt op hetzelfde moment gespeeld gaat tussen de VS en Engeland. Het weer vannacht niet koeler dan zo'n 19 graden. In de steden nog wat warmer. Overdag veel zon. Met een westenwind wordt het 20 graden aan de kust tot 30 in het oosten en zuidoosten. Na het weekend geregeld zon en 18 tot 23 graden.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 I'm not a bitch, I'm not a bitch, I'm not a bitch, I'm not You're so here.